9 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Agenten zijn rond 8 uur het asielzoekerskamp in Amsterdam Osdorp binnengegaan met harde hand werd een deel van de actievoerders bij de ingang verwijderd en daarna deelde de politie mee dat er wordt onderhandeld over hoe het nu verder moet. Vermoedelijk is het wachten op groen licht van burgemeester van der Laan om de ontruiming door te zetten. Het tentenkamp werd in september in gebruik genomen. De bewoners willen aandacht omdat hun situatie uitzichtloos zou zijn. Er zitten nu meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. De meeste komen uit Somalië. Nabestaanden van de man die in 2007 door een motoragent werd doodgeschoten... in de Utrechtse wijk Ondiep... zijn een civiele procedure tegen de politie begonnen. Volgens hen is er bewijs dat het korps en de agent fouten hebben gemaakt. De weduwe en een dochter van het slachtoffer zeggen dat in het AD. Het slachtoffer, een man van 54, stapte vijf jaar geleden op jongeren af die overlast veroorzaakten. Een agent dacht dat de man met een mes op hem afkwam en schoot hem dood. Vervolgens braken er hevige rellen uit in de ondiep. Het gerechtshof bepaalde dat de agent niet zou worden vervolgd omdat hij uit noodweer handelde. De nabestaanden willen dat de motoragent toegeeft dat hij fout zat. TV-zender Fox mag Eredivisie Live overnemen. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft daar toestemming voor gegeven. De Amerikaanse Fox is in handen van mediamagnaat Rupert Murdoch. Volgens de NMA krijgen de voetbalclubs uit de Eredivisie... dankzij de overname jaarlijks samen 80 miljoen euro. Het is nog niet bekend of de nieuwe zender ook samenvattingen gaat uitzenden. Op dit moment zijn die rechten in handen van de NOS... en die licentie loopt op 1 juli 2014 af. De politie in Drenthe heeft ruim 36.000 kilo illegaal en zeer gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen. Drie mannen uit Emmen en Terapel zijn aangehouden. Twee weken geleden vond de politie al 8.000 kilo en de afgelopen week nog eens 28.000. De verdachten zouden het vuurwerk hebben ingevoerd uit China en België en mogelijk ook uit Polen. Ze wilden het verkopen aan particulieren. Het vuurwerk was slecht verpakt en opgeslagen. De drie verdachten zijn ook werkzaam in de legale vuurwerkhandel. En de Drentse politie vermoedt dat ze hun legale netwerk gebruikten voor hun illegale handel. President Knot van de Nederlandse Bank verliest op termijn bijna de helft van zijn salaris. Directeur Gerritsen van toezichthouder AFM zou meer dan de helft kwijtraken. Per 1 januari mogen bestuurders in de publieke sector niet meer verdienen dan de balken en de norm. Dat komt inclusief extra's en pensioenopbouw neer op een jaarinkomen van 228.000 euro. De salarissen van de topbestuurders worden geleidelijk verlaagd. Dan het weer nog. Afwisselend stapelwolken en zon. Vooral aan de kust een enkele bui. Temperatuur een graad of vijf. Morgen regen, in het oosten kans op natte sneeuw. En het wordt opnieuw maximaal vijf graden. ANWB-verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. Bij elkaar zaten nog 39 kilometer file. De meeste vertraging hadden we vanochtend in Noord-Holland. Ook daar nog wat langere files, vooral op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend en Knopend-Zaandam 7 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend-Badverdorp 11 kilometer. En op de A10 de ring Amsterdam tussen Geuzeveld en Rai 6 kilometer.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 Goedemorgen, Fox mag van de Mededingingsautoriteit Eredivisie live overnemen. Zo de Nederlandse vertegenwoordiger van Fox. En de reactie van NOS-directeur Jan de Jong. Want wat er met de samenvattingen gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk. Eerst naar Amsterdam-Osdorp, want daar is de ontruiming van het tentengramp in volle gang. Tenminste, Mark-Robin Visser, de politie is er wel, haalt demonstranten weg, maar verder... Ja, de demonstranten zijn inmiddels uh, verwijderd voor de ingang van het uh, terrein. Er worden nu uh, allemaal dranghekken van de politie uh, aangevoerd. Ik weet niet precies waar dat voor nodig is. Uh, de politie is het terrein opgegaan en uh, spreekt nu daar met de asielzoekers. De ongeveer 100 mensen die daar met hun koffers en tassen helemaal ingepakt, min of meer klaarstaan. Uh, er wordt nu op ze ingesproken. Ik vroeg net aan een politieagent, wat zeggen jullie nou tegen die mensen? Maar dat wilden ze niet tegen mij herhalen. Dus wat daar nou precies gewisseld wordt op het terrein, uh, dat kan ik je niet vertellen... Wij worden op afstand gehouden. Er is hier zelfs een speciaal persvak met politielinten aangelegd... waar de journalisten in mogen staan om het geheel dus van afstand te bekijken. Ja, ik heb hier een flink betonblok gevonden waar ik even op kan klimmen. Dan kan ik iets meer over het terrein heen kijken. Het is daar heel rustig op het terrein zelf. De uh, bewoners van de tentenkamp zitten daar allemaal op hun tassen... te luisteren naar ja, wat de politie te zeggen heeft. Ik kijk hier naar samen met meneer Nazarski van Amnesty... International, directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, meneer Nasarski, uh, wat is nou eigenlijk het perspectief voor die, voor die mensen? Nou, bijzonder, bijzonder triest eigenlijk. Uh, mensen zitten hier omdat ze in de uiterste nood waren. Ze worden nu uh, Uitge, ja, hier uitgezet uh, zometeen. Ik heb geen idee waar ze naartoe gebracht worden... of dat ze gewoon op straat gezet worden. Dat is nog onduidelijk. Maar die mensen zitten natuurlijk helemaal tussen wal en schip. Uh, Nederland zegt, je mag niet blijven. Dan zegt Nederland vervolgens, en je hebt een vertrekplicht. Maar voor veel mensen gaat dat gewoon niet. En ja, wat... Dan weet Nederland verder niks anders te doen dan maar te zeggen... ja, dan kom je maar op straat te staan of dan zoek je het zelf maar uit. Maar dat is geen oplossing voor die mensen. Daarom zitten ze hier. Nu worden ze hier ook weer weggebracht. Dus ja, het is, uh, ja ik vind het een hele trieste situatie. De mensen zitten hier met hun tassen. Sommigen hebben een rugzakje om. Dat zijn alle bezittingen uh, die ja. ze hebben. Ja, nou ja, mensen hebben natuurlijk heel weinig, hadden ook al heel weinig zitten in een, in een bijzonder uitzichtsloze uh, situatie. En uh, worden nu maar weer ergens naartoe gebracht of even hier weggebracht. Ik neem aan om de overlast verder te beperken. En dan moeten ze het maar weer zelf uitzoeken. En ja, dat gaat dus voor mensen die bijvoorbeeld naar Somalië terug zouden moeten of naar Irak, gaat dat gewoon niet lukken. Ja, laten we die twee voorbeelden nou eens even nemen. Hoe is het in Somalië en Irak? Nou ja, het zijn natuurlijk allebei landen, voor zover je van landen kunt spreken... allebei gebieden, landen die uh, grote delen hartstikke onveilig zijn. Als ik dan naar Somalië kijk, dan heeft de rechter pas gezegd... je kunt niet terugzetten via Mogadishu, de hoofdstad. Dan zegt de staatssecretaris, ja, dan kun je ook wel te voet terug vanuit Kenia de grens over. En dan denk ik denk, ja, uh, dat is een lekkere. Uh, dat moeten die mensen dan maar proberen te doen. Terwijl het hele land, en zeker ook met die, met die islamitische groeperingen... Is, is gewoon hartstikke onzeker, uh, onveilig. En in elk geval lukt het de overheid niet om daar sluitende afspraken over te maken en dat hadden ze een tijdje geleden wel tegen gemeente gezegd. Ja, en Irak? Irak, uh, ja. ja uh. Irak werkt gewoon niet mee aan terugkeer van afgewezen asielzoekers. Er is uh, laatst nog een minister hier geweest. En toen heeft toenmalig minister Leers heeft het geprobeerd. Dat lukt niet. Ik begrijp heel goed dat mensen niet staan te springen om terug te gaan naar Baghdad. Hartstikke onveilig. Uh, maar ja, van de andere kant kun je ook niet zeggen dat niemand ooit terug kan naar Irak. Want er zijn natuurlijk wel ooit mensen teruggegaan. Maar het lukt de overheid niet om die mensen op een goede manier terug te krijgen. En dan moet je, dus, je moet erkennen dat je ietsje meer tijd nodig hebt om die terugkeer te realiseren. Zo bevinden wij ons hier, meneer Nazarski, hier in Osdorp... eigenlijk aan een rafelrand van ja. het Nederlandse asielbeleid. Ja, dit is een, ja, inderdaad een rafelrand, vind ik een mooi beeld. Echt aan de buitenkant, aan waar dingen ook niet heel erg eenduidig zijn. Uh, in elk geval is het zo dat heel eenvoudige schema's... zoals uh, wie niet toegelaten wordt uh, die keer terug... en wie terugkeert heeft een vertrekplicht, dus die gaat wel. Nou, die schema's die werken niet. En ja, het is diep triest om hier te zien hoe die mensen dan intussen in wel een schip raken. Ja. Wij blijven hier staan, uh, Marcel. Uh, kijken hoe er op de mensen ingepraat wordt. En ze zullen dus in de loop van de ochtend hier allemaal het terrein verlaten. Goed. Marco romeen Visser, komen we bij je terug uh, zodra daar iets gebeurt. Gaan we het hebben over uh, Fox en de Nederlandse mededingingsautoriteit? Want die heeft namelijk toegege... toestemming gegeven voor de overname van Eredivisie Live... door de Amerikaanse televisiezender. In augustus kondigde het bedrijf al aan een belang van 51%... in het bedrijf Eredivisie Media en Marketing te nemen. Niemand van der Vliet is managing director van Fox International Channels Benelux. Meneer van der Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog een opluchting voor u? De opluchting dat uiteindelijk de toestemming is gekomen? Ja. Um, ja, dat is een opluchting, dat kun je wel stellen. Ja, want hoe belangrijk uh, was dat nog? Was u er al uh, min of meer van uitgegaan of nog echt niet? Um. Ja, persoonlijk was ik er wel van uitgegaan. Het is wel zo dat je, uh, als je dat project ingaat, dat er natuurlijk wat zorgen zijn, links en rechts. En uh, daar is in alle positiviteit over gesproken. En uiteindelijk is dit het uitslag. Ja, en nu kunt u dus verder mee. Uh, wat wordt er nu in gang gezet? Uh, wat er nu in gang gezet wordt, is uh, wat wij van plan zijn om met Eredivisie Media en Marketing. Um, uh, het pro de producten en de rechten die erin zitten, uh, verder uit te bouwen. Ja. Om te zorgen dat het een, een succesvolle operatie wordt. Dus er komt een kanaal voor uh, de live-wedstrijden. Die is er al. Neem ik al. Ja, die is er al en dat neemt u dus over. En dan de samenvattingen. Ja, nou, even een kleine nuanceverschil. Wij nemen niks over, het is een echte partnership. Ja. ...tussen Fox en, en onder andere de voetbalclubs. Ja, het is niet dat wij iets overnemen. Met 51% gaan. neem je het dan niet over? Je neemt dan uh, wat, uh, wat leiding over. Ja. Uh, maar daarvoor moet je er ook natuurlijk wel wat goede afspraken over maken. Goed. En nogmaals dan de vraag. Wat gaat u met de samenvattingen doen? Weet u dat al? Nee, dat weten wij niet. We, uh, er is gekozen voor een verlenging uh, voor de samenvatting met de NOS... ...tot de zomer van 2014... Ja. Dat geeft uh, Eredivisie Media Marketing de uh, tijd om uh, alle opties uh, te gaan bekijken uh, wat we uh, eventueel na de zomer van 2014 met de samenvatting zouden kunnen gaan doen. Ja, maar u heeft natuurlijk een lange termijn planning. Uh, zit het erin of bestaat de kans dat u ze zelf gaat uitzenden? Die kans die, uh, die bestaat wel. Want dan moet u over een open kanaal beschikken. Ja. Behoort dat tot de mogelijkheden? Dat weet ik niet. Dat zijn de dingen die we nu moeten gaan onderzoeken. Uh, als wij een open kanaal in Nederland willen lanceren, uh, ik weet niet of u het weet, maar dat is uh, in Nederland erg moeilijk. Nou ja. um, dus er zijn heel veel partijen die daaraan zouden moeten meewerken. Mee uh, maar uh, zodra het zou lukken en wij beschikken over een open net, dan behoort het zeker tot de mogelijkheden... dat het voetbal uh, bij, uh, bij, dat, uh, bij die nieuwe televisiezender zouden kunnen komen. Een serieuze optie. Het is een serieuze optie, ja. ja. Want het is interessant genoeg. Het, uh, het, uh, nogmaals, als wij hebben onderzocht dat het interessant genoeg is, is het niet alleen interessant genoeg voor Fox, maar dan moet het juist interessant genoeg zijn voor uh, alle partners binnen EMM. Ja, dus okay. Het is geen keuze voor Fox alleen, het is gewoon een keuze van divisie Media Marketing. Oké, okay, die praten daarover mee? Ja, ook. wij praten met z'n allen. Ik, te, ik treed ook toe tot de directie van oh. uh, divisie Media Marketing en dus uh, is het alles in gezamenlijk overleg. Ja, en mocht u niet tot zo'n eigen zender komen, want u geeft al aan dat is lastig, dan wordt er onderhandeld met verschillende partners? Dat wordt er onderhandeld met, uh, met alle andere partners... of uh, geïnteresseerden die, uh, die uh, iets met het voetbal op, uh, op hun zender zouden willen doen. Ja, Worden ze dan duur, die rechten? Um, ik denk niet dat uh, wij dat zouden kunnen bepalen... dat het duur zou moeten worden. Want uh, dat bepaalt de markt zelf, denk ik... wat de ja. waarde is van een bepaald pakket. Goed. Raymond van der Vliet van Fox International Channels Benelux. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor je toelichting. Gaan we door naar uh, Jan de Jong. Die is hier inmiddels uh, van de NOS-directeur... Uh, bij de NOS, Jan de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Nou, zeg het maar. <laughs> zijn jullie al in gesprek? Zijn we al in gesprek? Ja, we waren in gesprek en dat heeft ertoe geleid... dat wij de rechten hebben verworven tot en met de zomer van 2014. Ja, 1 juli. Ja, in juli. Dus ook heel volgend seizoen is te zien bij de NOS. Nou ja, het zal wel duidelijk zijn dat de NOS... we zenden het voetbal de afgelopen 50 jaar uit. En wat ons betreft doen we dat de komende 50 jaar ook... En waarom? Omdat die kijker, en daar doen wij het voor, heel erg tevreden is met de NOS en met het programma Studio Sport. En het is ook structureel het best bekeken programma van de Nederlandse televisie over de afgelopen 50 jaar. Het bindt grote groepen mensen die dol zijn om naar het voetbal te kijken. En die dan ook nog vinden dat wij dat op een redelijke en aardige manier uitserveren. Ja, maar, Van der Vliet zegt het natuurlijk al: het is een interessant product. Dat willen we zelf ook wel doen. Maar dan moeten we wel dus zo'n open net zien te krijgen. En dat is lastig. Hoe reëel is die optie? Hoe Kun je dat nou, inschatten? Heel reëel in die zin. Uh, uh, uh, er zijn wel meer partijen. Want die rechten komen nou eens, in zoveel, eens in de zoveel tijd op de markt die proberen met de Eredivisie een, een, een zender te starten. Talpa, Sport 7, overigens allemaal met uh, zeer wisselend succes of gebrek aan succes. Maar het staat iedereen vrij om het uh, te proberen. Het starten van een kanaal is niet zo heel erg moeilijk. Fox heeft ook al een aantal kanalen in Nederland. Maar als je uh, Fox hoort, en dat is wel een hele belangrijke opmerking... Zij proberen de rechten te exploiteren. En zij garanderen de Eredivisie 80 miljoen inkomsten. En je kan Fox veel verwijten. Maar niet dat het een filantropische instelling is. Nee. Dus Fox gaat proberen om die rechten zo optimaal te exploiteren. En ja. dat kan zijn via hun eigen kanaal op het open net. Maar dat kan dus wel eens maar veel het kan ongunstiger, ongunstiger zijn. voor dat, dat kan ongunstiger zijn, want dan ja. zijn er in die zin geen inkomsten, maar uitgaven. En ze kunnen ook gaan proberen om de rechten te gaan vermarkten. Bijvoorbeeld aan RTL, SBS of aan de NOS. Nou, het logen duidelijk zijn, uh, de NOS proeft en hoort dat er nog een kans is. We zitten nog in de wedstrijd. En wij willen te proberen te scoren. En uh, wij gaan proberen die rechten binnen te halen.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 Nou ja, de vraag is natuurlijk: als je de rechten gaat exploiteren, of dat per definitie betekent dat de rechten voor de NOS omhoog moeten. Uh, want dan, weet je, we betalen nu een mooi bedrag. Uh, wat relatief laag is als je dat in de omringende landen uh, bekijkt. Zelfs uh, uiterst laag. Maar er is niet iemand die tot nu toe veel meer heeft geboden. Nee. Dus in je exploitatie, als je de NOS kwijtraakt, ben je dat bedrag ook kwijt. De moet je is eerst het... iemand minstens hetzelfde bedrag bieden uh, als de NOS nu biedt. Wil je geen verlies maken op de exploitatie. Nou ja, uh, dat moet allemaal uitgevonden worden. Waar het mij om te doen gaat, is dat voor de publieke omroep en de NOS er nu een mogelijkheid ligt... om te, om te prioriteren en te zeggen... oké, okay, wij vinden de Eredivisie zo belangrijk... wij gaan proberen die rechten binnen te halen. En NOS al in gesprek voor die periode na 2014? Nee, nog niet, nog niet. want dat was helemaal afhankelijk van de NMA. Jan de Jong, hartelijk dank. Ondertussen is Syrië zo goed als afgesloten. Geen telefoon, geen internet. Van Sander van Hoorn, onze correspondent, hoort u zo wat dat betekent. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Vel. Het is nog langzaam rijden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer. En ook op de A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en Badhoevedorp 9 kilometer. De A4 liep vast vanwege de file, ook op de A10. Daar staat tussen Geuswald en Rijn nog 5 kilometer. Wat langer is verder nog de A27 Almere richting Utrecht, bij Beeldhoven staat. Nu vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft er vertrouwen in... dat het nieuwe elektronische patiëntendossier goed gaat werken. Toch gaat ze de regels rond beveiliging en de privacy aanscherpen. Bedoeling is dat zorgverleners zelf dat systeem per 1 januari gaan invoeren... maar er zijn dus wel zorgen over, bijvoorbeeld of het wel veilig genoeg is. Minister Schippers snapt die zorgen dan ook wel. Natuurlijk snap ik die zorgen. Als ik zelf de kranten lees, zou ik die ook hebben. Dus het is heel belangrijk dat we die zorgen wegnemen. Uiteindelijk kiest iedere patiënt zelf of hij in het EPD wil of niet. Uh, maar het is wel heel belangrijk dat mensen goede informatie hebben. Ja, want ontbreekt het daar tot nu toe aan, vindt u? Nou, het is natuurlijk ingewikkeld. Uh, we hebben gezien dat de artsen en de patiënten zelf de doorstart hebben gemaakt uh, van het elektronisch patiëntendossier. Dat hebben zij gedaan omdat ze echt denken dat de zorg er een stuk beter uh, van wordt. Je hebt je informatie uh, over medicijnen, in noodgevallen, uh, gebeuren er gewoon veel minder uh, ongelukken als je daar toegang toe hebt. Maar ik vind wel als wetgever dat er extra waarborgen moeten zijn over veiligheid, over privacy, over dat je zelf mag kiezen als patiënt. Of je meedoet of niet. Uh, dat zijn allemaal belangrijke dingen. En die ga ik allemaal wettelijk regelen. Ik kom ook voor het kerstreces uh, met een wetsvoorstel uh, daarover naar de Kamer. Maar het is al bijna zover. Want op 1 januari wil men beginnen, wil die markt beginnen. Is er dan voldoende garantie dat de privacy al geregeld is? Dat is geregeld. We hebben ook een toezichthouder, dat heet het College uh, ter bescherming van de persoonsgegevens. Die heeft hier naar gekeken en die heeft uh, dit goed bevonden. Althans, ze heeft geen opmerking. ...gemaakt over wat er anders zou moeten. Uh, van belang is natuurlijk dat het aan de wet voldoet zoals we die nu hebben. Uh, maar ik wil voor de zekerheid, ook voor de geruststelling, die wet gewoon aanscherpen. Zodat mensen zeker weten dat hun gegevens veilig zijn. Uh, kijk, garanties, uh, dat hoor ik ook wel eens. Kan de minister een garantie geven tegen hekken? Ja, dat kan ik niet. Ieder systeem is te hacken. De PvdA, uw coalitiepartij, die heeft uh, zorgen, ook zorgen. Verschilt u daar van mening met de PvdA als het gaat om de veiligheid? Nee, kijk, veilig moet het zijn. Uh, volgens de normen en de maatstaven die we daar nu voor hebben. Maar zij zeggen dat weten we nog niet zeker. En dan hoor ik hoor u zeggen, ja, eigenlijk is het wel veilig. Nou, we weten dat de situatie zoals die nu in heel veel regio's is... dat dat niet veilig is. Zo'n 3,5 minuut heb je nodig als goede hacker om daarin te komen. We weten dat de nieuwe situatie vanaf 1 januari een stuk veiliger is. wil niet zeggen dat daar nooit iemand in kan komen... maar het is veel beter dan wat we nu hebben. Nu um, is het nog niet zo lang geleden dat het EPD... He, in de in in de Eerste Kamer is afgeschoten dat de overheid daar een systeem voor zou bedenken. Dat kwam omdat er privacyvragen waren. Waarom is het nu een tijdje later dan wel veilig? Maar die privacyvragen, vragen die gelden ook voor de huidige situatie. In de huidige situatie, dat weten we al een tijd. Is houtje touwtje met plakband aan elkaar gezet. Zelfs de producenten zeggen. ja, Dit is eigenlijk niet meer te upgraden. We kunnen hier niks meer mee. Dus op een gegeven moment moet je overschakelen. Naar een systeem. Wat in ieder geval aan de huidige standaarden en normen voldoet. Dat voldoet het nieuwe systeem. Dus het is niet zo dat ik kan zeggen. Je privacy is altijd en ten alle tijden gegarandeerd. Ik kan wel zeggen we hebben het zo moeilijk mogelijk gemaakt om daar een inbreuk op te doen. Alles minister Schippers van Volksgezondheid en Marcel Bril sprak met haar. In Syrië is de weg naar het vliegveld van Damaskus afgesloten. En internet- en telefoonverkeer met Syrië was afgelopen nacht niet mogelijk. Volgens Washington heeft het Syrische bewind alle verbindingen afgesloten. De Amerikanen baseren zich daarbij op berichten van de Syrische oppositie. We praten met onze correspondent voor het Midden-Oosten, Sander van Horen. Uh, Sander, ja, de opstandelingen zouden dus dicht bij het vliegveld van Damaskus zitten. Vandaar dat er dus gevochten wordt daar. Wat weet jij van de situatie daar? Uh, net zoals iedereen heel weinig. Uh, het is onmogelijk nog altijd om contact te hebben met mensen in Syrië. De enige mensen die ik uh, kan bereiken die uh, zitten dicht bij de grenzen en dat is dus niet in Damascus. Dus wat er daar op dit moment gebeurt, is onduidelijk. Duidelijk is inderdaad wat je zei, uh, dat het waarschijnlijk is... dat de Syrische regering dat internet heeft afgesloten. En dat zou er dan op wijzen dat zij inderdaad bezig zijn... met een grootschalig offensief. Ja, je vertelde eerder dat het de buitenwijken van Damaskus... Uh, allang heeft bereikt, hè? dat het heel traag maar toch gestaag gaat... oprukken van ja. de opstandelingen. Wat kun je zeggen over hun kracht... ...dat de krachten voornamelijk zit in het uh, verspreide karakter... ...en in het feit dat zij natuurlijk opgaan in uh, de normale bevolking... ...en dat het dus voor een normaal leger als het Syrische leger... ...heel erg lastig is om uh, te tegen te vechten... ...omdat uh, uh, zomaar opeens ergens iets kan gebeuren. We hebben dat gemerkt uh, bijvoorbeeld op de weg tussen Damaskus en Homs... ...waar uh, toen wij de reden niks aan de hand was... ...en even later werd daar een, uh, een checkpoint van het uh, Syrische leger... De werd daar aangevallen door opstandelingen die er daarvoor dus nog niet waren. Dus dat, dat maakt het uh, ingewikkeld en dat is de kracht van uh, de oppositie. En uh, we gaan ervan uit dat zij inmiddels ook beschikken uh, over door het Westen geleverde communicatiemiddelen. Dus op het moment dat de regering bedoeld heeft om de organisatie van de oppositie lamp te leggen... door de communicatie af te sluiten, dan is het dus de vraag of ze daar volledig in zullen slagen. Want nogmaals, die oppositie beschikt waarschijnlijk inmiddels over andere communicatieapparatuur... ...dan mobiele telefoon. Hm, maar wat neem jij daar dan van waar? Komt er nog iets uit Syrië? Um, wat er uit Syrië komt, dat komt wellicht de grens over... Uh, ...naar Libanon. Vandaar dat ik daar zo meteen naartoe ga om te kijken... ...wat de mensen te vertellen hebben die daar de grens over komen. Want dat zijn mensen die komen uit Damascus, Beirut... ...en Damascus ligt hemelsbreed heel erg dicht bij elkaar... Dus uh, horen wat de mensen daar te vertellen hebben. Of het inderdaad zo is dat wat we de afgelopen maanden sinds de zomer eigenlijk gezien hebben. Beschietingen van het regeringsleven op de buitenwijken van Damascus waar de oppositie sterk is. Of die inderdaad in uh, hevigheid zijn toegenomen. Of dat het verhaal is. Of dat inderdaad het omgekeerde waar is. Dat de oppositie uh, oprukt en dat zodanig doet dat je kunt spreken van een laatste gevecht. En dat zou dan het gevecht zijn om Damaskus. Ja en dat is ook waar erop uh, gespeculeerd wordt. Ik zit de hele ochtend CNN al te volgen. Die heeft het over de end game. Denk ja. jij? Schat jij dat ook zo in dat het dat de eindfase is ingezet? Kijk, weet je, de eindfase die is al honderd uh, keer ingezet. Uh, niemand die het weet op dit moment moet je vaststellen... dat het op een gegeven moment uh, gedaan is met uh, het regime van Assad. Daar is iedereen het over eens. Um, wat je denk ik op een gegeven moment ook gaat zien... is dat er een versnelling in optreedt... dat bijvoorbeeld meer en meer um, uh, soldaten zullen deserteren. Nou ja, iets vergelijkbaars heb je de afgelopen tijd wel gezien... <totstuk> toen heel veel uh, militaire basis- en vliegvelden steeds sneller werden ingenomen door de rebellen. Maar Damascus is wel een hele moeilijke... omdat dat het bastion is van de regering... en dat zullen ze met hand en tand verdedigen. Dus het eindspel, ik denk dat het onvermijdelijk is. Of we dat nu al zien en dat dat snel tot een ontknoping komt... niemand hier treedt op dit moment. Sander van Oren, dankjewel. We horen van je vanuit Libanon later vandaag op Radio 1. Het is vijf uur half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Het Koninklijk Theater Carré wordt omgeven door legendes en romantische verhalen. En schrijfster Mariette Wolf onderzocht ze en schreef ze op in een boek. Een plek om lief te hebben heet dat. En het verschijnt omdat Carré 125 jaar bestaat. Sommige verhalen bleken verzonnen. Zoals het verhaal over de robuuste metalen dakspanten in de kap van Carré. Aldus Wolf.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 Karin Albers, pak met haar. Gaan we even naar Mark Robin Visser. Die is bij het tentenkamp, wat er dus nog steeds is in Amsterdam-Osdorp. Mark Robin. Ja, het tentenkamp wordt ontruimd. Er is zojuist een grote bus van de dienst justitiële inrichting, een arrestantenbus, gearriveerd. Uh, ik ga ervan uit dat alle mensen die nu nog op het terrein zijn, de asielzoekers, dus ze zijn aangehouden en uh, straks in deze bus uh, zullen worden afgevoerd. En dat betekent dan het einde van uh, twee maanden tentenkamp in Amsterdam-Osdorp. En Marco ik hoor nog wel steeds demonstranten. Die zijn nog niet allemaal afgevoerd. Ja, de demonstranten zijn verwijderd bij het hek. Ze zijn niet aangehouden. Dus die staan hier nu te roepen en proberen die bus te verhinderen dichter bij het terrein te komen. Maar er is veel politie op de paard omheen. Dus ik, ik denk dat de asielzoekers zometeen allemaal in die bus plaats moeten nemen. Maroin Visser Amsterdam-Osdorp. We horen van hem later vandaag op Radio 1. Misschien wel bij de KRO. Carlo johan de Zwart, goedemorgen. Wie weet, goedemorgen Marcel. Uh, we gaan het hebben over het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat maakt zometeen bekend hoeveel mensen er op dit moment in de bijstand zitten. We praten met Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO... en minister van Buitenlandse Zaken. Hij wil dat er een Europees militair beleid komt. Want ja, het wordt er niet stabieler op in de wereld. En een Servisch dorpje dat geteisterd wordt door een vampier. Spannend, dat en meer. Straks in KRO, Goedemorgen Nederland, na het nieuws. Van half tien met Jan van den Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De NOS probeert de rechten van de samenvattingen van eredivisiewedstrijden te behouden. Ook na medio 2014. Over anderhalf jaar komen de rechten vrij. En de mogelijkheid bestaat dat de samenvattingen verhuizen naar een nieuw sportkanaal van tv de Fox. Maar volgens NOS-directeur De Jong zit de NOS nog in de wedstrijd. Nabestaanden van de man die in 2007 door een motoragent werd doodgeschoten in de Utrechtse wijk Ondiep, zijn een procedure tegen de politie begonnen. In het AD zeggen de nabestaanden dat het korps en de agent fouten hebben gemaakt. De politie in Drenthe heeft ruim 36.000 kilo illegaal en zeer gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen. Drie mannen uit Emmen en Ter Apel zijn aangehouden. Twee weken geleden vond de politie al 8.000 kilo, de afgelopen week nog eens 28.000. En in de Palestijnse gebieden is met grote vreugde gereageerd op de verhoging van de status van Palestina door de VN. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kende Palestina gisteravond de status toe van staat die geen lid is. En duizenden Palestijnen gingen de straat op om dat te vieren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. BB Verkeersinformatie. Hier en daar nog gladheid op lokale wegen door bevriezing. Uh, langere files nog op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopenderaas op 9 kilometer. Een aanreding op de A10 de Ring Amsterdam... tussen Westpoort en Geusveld 2 kilometer. Bij Geusveld is de rechte rijschok dicht. En op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Beeldhoven nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Het aantal mensen in de bijstand is opnieuw gestegen. Er is geen goed Europees militair beleid en dat moet veranderen, zegt Jaap de Hoopscheffer. Servisch dorp is in de ban van een vampier en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie minuten over half tien, dit is de Karo met Goedemorgen Nederland. Roy Heerkens is vanochtend in Dordrecht. Om een beetje bij de tijd te blijven, leren ouderen hier lijken, porren en delen. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail goedemorgennederland.nl. Het aantal mensen in de bijstand is het laatste kwartaal opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter-Hein van Mulligen, econoom van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Met hoeveel is het gestegen? Dat is een kleine stijging. Er waren in het derde kwartaal duizend meer dan het kwartaal daarvoor. Maar zesduizend meer dan een jaar geleden. En hoeveel mensen zitten er dan op dit moment totaal in de bijstand in Nederland? Op, op dit moment zijn het er 320.000. En dat zijn dan voornamelijk uh, mensen van boven de 27 en ook voornamelijk veel vrouwen. ja. Was dit een beetje te verwachten eigenlijk? Want het stijgt al een jaar lang, kun je zeggen, gestaag, maar ja, het stijgt wel echt. Is dit een beetje wat, u, wat jullie ook verwachten van tevoren? Ja, dat is op zich niet vreemd. Uh, sowieso is het wel zo dat de bijstand altijd uh, ja, vrij langzaam op en neer gaat uh, als de werkloosheid uh, oploopt, of juist niet. Maar we zitten natuurlijk al in een, een tijdje, in een periode dat de werkloosheid stijgt. Ja. En ja, mensen uh, raken dan uh, uiteindelijk vaak ook al in de bijstand terecht. Ja. Hoe zit het met de verdeling tussen jong en oud? Nou, wat we zien is dat de bijstandsuitkeringen onder mensen van boven de 27 wel is toegenomen. Ja. Dat, is, dat zijn waarschijnlijk mensen die een baan zijn kwijtgeraakt, ook geen recht meer op WW hadden. Bij jongeren daarentegen voeren gemeenten een actief beleid om ze uit de bijstand te houden. Ze stimuleren om ze toch een baan te zoeken of een opleiding te volgen. Dus bij jongeren zien we zelfs een kleine daling. Ja, dat beleid van die gemeente, dat werkt dus, zou je kunnen zeggen. Het... Het werkt in ieder geval om het aantal jongeren in de bijstand binnen de perken te houden. Ja. Goed, we gaan eens kijken in zo'n gemeente. Dank u wel, Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We gaan eens kijken bij een zo'n gemeente, zei ik. In Amsterdam namelijk. Goedemorgen, André van Es, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Amsterdam. En verantwoordelijk voor de uitkeringen. Had u deze cijfers verwacht? Um, nou verwacht, ik hou het zelf heel erg goed bij. En in Amsterdam is het beeld ietsje anders. Wij uh, zitten zelfs ietsje lager, niet zoveel. Maar 200 bij, mensen in de bijstand lager dan precies een jaar geleden. Um, dus dit verbaast mij wel een beetje. Ja, uh, waarom dan? Nou ja, kijk, wij, wij net, wat ik net al hoorde, wij, vo, ook wij voeren heel actief... Om mensen uit de bijstand te krijgen. Ik uh, bevestig dat dat uh, vooral werkt bij jongeren. Hè, aan de poort streng jegens jongeren en juist snel zorgen dat zij weer of op school zitten ja. of aan het werk zijn. Dat helpt. Dus de instroom bij ons is uh, lager dan die ook wel eens geweest is. En het hele actieve beleid om mensen aan het werk te helpen uh, werkt. En tegelijkertijd, dat weten we allemaal, is de druk natuurlijk heel erg groot. Omdat er nog steeds meer mensen in de werkloosheid terechtkomen via de WW dan ja. toch uiteindelijk in de bijstand. Nou ja, en over die WW gesproken. Want uh, nou ja, daar zit toch wel een, een ontwikkeling. Het kabinet heeft de duur van die WW verkort. Hè? Uh, dat ja. betekent dat straks ja. werklozen al na een jaar in die bijstand terecht gaan komen. Kan Amsterdam bijvoorbeeld uh, kan Amsterdam dat aan? Nou, ja, aan kunnen we het zeker, maar het is niet wat we willen natuurlijk. Dus wij, eh, wat, wij vinden dat we alles op alles moeten zetten... om ervoor te zorgen hè, dat mensen niet via die WW doorstromen naar de bijstand. Want dan ben je toch al een jaar werkloos... en dan is je afstand tot de arbeidsmarkt toch al ongewenst groot. Dus wat wij doen, is met het UWV juist afspraken maken... dat wij ook al kunnen bemiddelen voordat mensen in de bijstand komen. Dus dan gaat u, u bent u dat moment eigenlijk voor... Dat, ja, dat, dat proberen we heel hard. Dus juist voor te zijn, dus aan de poort van die bijstand. Ja. Streng te zijn, maar ook ervoor te zorgen hè, dat mensen bemiddeld worden naar werk. Maar goed, het, het beleid van het kabinet is zo dat in ieder geval na een jaar je straks vanuit WW uh, in de bijstand komt. Het kan anderhalf jaar worden ja. nog trouwens. Um, ja. Ja. ja, goed, dan moet u ja, wat nee, met die nee, mensen. Dat is een dreigende doel natuurlijk. Kijk, waar ik me heel erg zorgen over maak... dat is dat hè, ook echt wel ten gevolge van dit kabinetsbeleid... de werkloosheid nu, komend jaar, toch echt hard gaat oplopen. Mm -hmm. in, Amsterdam, in Amsterdam, denk ik wel eens, zijn wij behoorlijk de dans ontsprongen ten opzichte van andere regio's in Nederland, laat staan andere landen in de Europese Unie. Maar ook wij gaan eraan geloven want grote bedrijven, zoals, uh, hè, zoals in, in Amsterdam, de, of nou is de IRG hè, of, of andere die, Ja, die, die Philips, Arsenal, die... Nobel, allemaal ontslagen aangekondigd hè? Grote ontslagen aan gaan zeggen. Ja. Dus dat gaan wij in de Amsterdamse regio merken. Tegelijkertijd zie ik dat er zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dus echt de, de banen waar weinig scholing voor nodig is, dat er nog ruimte is om heel actief voor mij bij werkgevers om banen te werven. En om tegen de werkgevers te zeggen, jongens kijk jongens en meisjes, kijk nou naar de mensen die nu bij mij in de bijstand zitten. Geef die een kans om aan het werk te komen. Die ruimte is er nog en die ruimte gaan we meer dan ooit actief benutten. Zo'n 30% van alle mensen met een WW-uitkering zit al langer dan een jaar in de WW. En dat betekent dus met het beleid van dit kabinet dat die allemaal in de bijstand terecht gaan komen. Hè? Na een jaar dus al. En Die komen dus bij Utrecht ja, ja, Wat betekent dat eigenlijk voor de gemeente Amsterdam? Nou ja, kijk, dat is dus, ik, nogmaals, ik hou die cijfers per twee weken bij. En ik zie dus dat hoe dan, om, onder die druk die er nu al is, toch, dat we erin slagen om die mensen in de bijstand heel klein beetje te laten zakken. Ik ga ervan uit dat we dat het komend jaar niet helemaal volhouden. Uh, maar ik ga niet uh, als een slachtofferbewijs, als ik zitten te wachten, wat er allemaal op ons af gaat komen. Nee, dat, zijn... ja. nou, dat hoor ik en? ook wel, want u, u onderneemt veel. Wat doet u eigenlijk voor mensen die in de bijstand zitten, om die mensen aan een baan te helpen? Nou, wat ik, wat ik zeg, heel actief aan de kant van de werkgevers: uh, werkgevers aanspreken op vacatures die je hebt. Ja. Denk aan ons, denk aan die mensen die nu in de bijstand zitten. En soms is daar extra ondersteuning bij nodig. Veel mensen, bijvoorbeeld in de bijstand in Amsterdam, spreken onvoldoende Nederlands om, uh, om aan een baan te komen. Dus wij zeggen tegen werkgevers: oké, okay, geef die mensen een kans. En wij zorgen dat ze aanvullend taal, uh, de taal leren spreken, beter leren spreken dan ze nu en zo is dat ook met andere dingen. Als mensen begeleiding nodig hebben, omdat ze nog niet helemaal. of dat ze vergeten zijn wat het is om in een goed werkritme te zitten. dan bieden wij die ondersteuning. Dus zo actief en één op één zijn wij bezig om de mensen aan het werk te krijgen. En heeft u daar ook de middelen voor? Daar hebben we uh, middelen voor. We hebben reïntegratiemiddelen. Daar is de afgelopen jaren al erg op bezuinigd. We hebben heel hard op de rem gestaan. En dat moet ook omdat we een nieuwe golf bezuinigingen op ons af zien komen. Dus die middelen nemen heel erg af. En tegelijkertijd denk ik dat dat nog wel te doen is... met een veel en veel doelmatiger gebruik van die middelen. Maar met dit huidige kabinetsbeleid krijg je volgend jaar... Uh, dus ook ho hoogopgeleide mensen in de bijstand. Hè? Moeten die alles maar gaan ja. accepteren qua werk? Dat zit er wel in. Straks, uh, de, de wetgeving wordt in die zin ook uh, ja. steeds strenger. Dus mensen kunnen meer. Sorry, het gebeurde Ja, Mensen kunnen niet meer banen weigeren die zij als niet passend ervaren. Uh, ja, dus moeten dus moet ook werk accepteren wat onder hun niveau ligt. Ik vind daar overigens een ander risico aan, namelijk dat het een oplevert. En mensen met weinig opleiding hebben nog altijd veel minder kans om aan het werk te komen dan mensen met meer opleiding. Ja. Dus ik ben er zelf niet zo'n voorstander van dat mensen met een hbo of een universitaire opleiding werk gaan doen, wat eigenlijk is voor mensen met een mbo opleiding. Nee, oké, okay, maar goed, wat moet dat moet? Wat zegt u? Wat moet, dat moet. Wat moet, dat moet, zeker. En ik, ik ben er zelf groot voorstander van om mensen echt met alle middelen die we hebben te activeren om aan het werk te gaan. Want ik ben er van overtuigd dat werk echt het beste is voor mensen om hun leven zelf op de rit te hebben, uh, gelukkig te worden en voor zichzelf voor hun welzijn te kunnen zorgen. Dus in het hart van het sociale domein staat die begeleiding van mensen naar werk. Oké, okay, het is dus een zorgelijke ontwikkeling, maar geen reden voor acute paniek. Ja, zeker geen reden voor paniek, nee. Maar wel, wel bovenop zitten, nog actiever zijn met werkgevers. En wel heel erg in de gaten houden. Waar, welke sectoren doen het dan goed in Amsterdam? Ja. En waar zit nog groei? Waar zitten de banen? Dank u wel, André van Es, wethouder Graag in Amsterdam. Nou. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De PVV wil dat de Broekstok structureel wordt ingezet om te voorkomen dat veroordeelden tijdens proefverloven de benen nemen. Maar gisteren maakt het kabinet bekend dat het daar niet aan begint. De Broekstok, het klinkt middeleeuws. Hoe lang bestaat die eigenlijk al? Geert Hogenberg van het Gevangenismuseum in Veenhuizen heeft het antwoord. Volgens onze documentatie bestond die al in de 19e eeuw. En hij wordt de heden en de dagen nog steeds gebruikt. De broekzak bestaat uit een, een houten stok waaraan uh, twee riemen zijn vastgemaakt. En die wordt onder een broek uh, gedragen vastgemaakt en dan ontstaat er een, een, een stijf been. In 2007 is door uh, TNO op verzoek van het ministerie van Justitie een, een moderne variant uitgevonden. Dat was een elektrische, dat werd een knieslot genoemd en die kon op afstand bediend worden. Maar de staatssecretaris heeft in 2009 daar een stokje voor gestoken... want er werd gevonden dat het knieslot een ontoelaatbare inbreuk... op de fysieke integriteit van de TWS-gestelde zou zijn. En daarom wordt de, de ouderwetse broekstok heden te dagen nog steeds uh, gebruikt. Geert Hopenberg van het Gevangenismuseum in Veenhuizen... legt nog even uit hoe die broekstok werkt. Als u een vraag heeft bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Facebooken voor senioren. Terug naar Dordrecht. Roy Hirkens. Hey, ja, als u internet opent. En dan uh, kunt u boven in de balk. Kijk, en dan dit is dit de pagina van uw kleindochter. En de berichtjes die hier staan, dat is wat zij meegemaakt heeft op een dag. Nou zie ik bijvoorbeeld dat uh, iemand geslaagd is en die feliciteert ze. Kijk, een hartstikke leuke foto. Kijk, en dan ziet u hier, bovenin vind ik leuk staan. Als u daarop klikt... Social media specialist Laura Arens legt aan Corrie Helmons uit hoe Facebook werkt. Corrie Helmons, u wordt binnenkort 77. Waar begint u nog aan? Nou, ik wil graag uh, bij de kinderen zijn. De tussen zijn nog. Ik wil gewoon weten wat er gebeurt in die gezinnen en... Uh, dat je het niet af en toe in hoort, maar dat je het gewoon iedere dag kunt horen. Kunt u mij eens vertellen wat voor u Facebook is? Een stukje oplossing van eenzaamheid. Ja. Een stukje, doordat je dus uh, je kinderen steeds dichter om je heen houdt... ben je niet zo eenzaam. En dat is het voor u? Dat betekent het voor u? Dat is het voor mij, ja. Ik, ik, ik ken er nog niet zoveel van, maar als ze erop zijn... reageer ik altijd en dan, uh, zo hou je contact met de kinderen. In navolging op het succes van Facebook-cursussen voor senioren in New York, start de 24-jarige social media-specialist Laura Arens komend weekend haar eerste Facebook-cursus speciaal voor ouderen. Uh, ja, we hebben dit weekend uh, 13 cursisten. En dat is een mooie groep om uh, ja, aan iedereen individuele aandacht te geven. Ja, maar nog niet zoveel. Uh, nee, nou ja, deze groep is, is bewust klein gehouden... maar we hebben nog veel meer data en uh, daar zijn ook al cursisten voor aangemeld. We hebben in totaal nu ruim veertig uh, geïnteresseerden, dus uh, gaat goed. Mevrouw Hellemans, hoeveel dagen gaat u op cursus? Oh, ik stoot hier eventjes uh, het schilderijtje van het bureau af. Nou, hij is nog heel gelukkig. Mevrouw, mevrouw Hellemans, hoe, hoeveel dagen gaat u op cursus? Ik ga twee dagen uit. Het is gewoon een leuk weekend. Twee dagen? ja. En wat, en wat hoopt u dan allemaal te leren? Nou, ik hoop dan zoveel te leren dat ik geen stomme fouten ga maken. Want er zijn natuurlijk een heleboel tekentjes en ik weet helemaal niet wat die tekentjes allemaal, allemaal uh, betekenen. Dan vraag ik het wel eens aan de kinderen, maar je krijgt allemaal weetjes. De een zegt dit, de ander zegt dit. Ik wil eigenlijk gewoon, het gewoon goed kunnen. Goed kunnen. En dan uh, kent u die termen al, lijken, porren? Delen? Helemaal niet. En dat wil ik gewoon graag leren. leren. Ouderen hebben een digitale achterstand. Hè? Die ontwikkeling gaat natuurlijk um, enorm hard. Um, gaan ze die nog inhalen, denkt u? Ja, nou dat, ik, het begint wel steeds meer te komen. Uh, ze beginnen steeds meer ook online... Uh, hun interesse te hebben. Ik denk dat er altijd wel, omdat social media zich zo snel ontwikkelt... altijd wel een achterstand blijft. Maar dit is wel een goede stap om in ieder geval in contact te komen... op een van de platformen met uh, kinderen. Ja, er zijn wel steeds meer ouderen die uh, internet hebben. Hè? Uit cijfers van het CBS bleek dat in 2011 nog slechts 35% van de groep... 65 tot 75-jarigen nooit gebruik had gemaakt van internet. Tegen 65% in 2005. Dus ze gaan in ieder geval wel online. Ja, nee, zeker. Dat, uh, ja, zoals uh, de kleinkinderen en kinderen meer online gaan, gaan ook steeds meer uh, de ouderen online. En uh, ja, het wordt steeds populairder. Mevrouw Helmons, u kunt zich nu de, gaan toevoegen bij die 7,1 Nederlanders die al gebruik maken van, uh, van Facebook. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Maar, uh, het is... Gaat er dan een nieuwe wereld voor u open, denkt u? Ja, natuurlijk. Ik vind het fijn dat de kinderen om me heen blijven. En als je dus alleen bent, is een dag lang. En als je dan een uurtje kunt Facebooken, dan ben je een uurtje niet alleen. Dan heb je leuke gedachten over de kinderen en uh, je weet gewoon hoe het gaat. Ja. Ze hebben een diploma. Uh, ik heb nog een heel klein kleinkind. Die haalt een zwemdiploma, een karate-diploma. Ik weet het nu allemaal. Ja, maar voordat u weet, zit u straks de hele dag uh, te Facebooken. Want de verslaving ligt op de, de loer, mevrouw. Dat weet u, hè? Maar nee, nee, nee. nee. Dat doe ik niet. De kinderen mailen niet de hele dag. Nee. Oké, okay, nou, zet hem op. Veel succes denk, tijdens de cursus. Tot zover Dordrecht. Ik denk ook niet dat deze mevrouw snel verslaafd zal raken. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks Servies Dorp in de ban van een vampier. Maar nu eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 2005. De politie is overspoeld met telefoontjes over geheimzinnige cirkels en kruisen... die bij voordeuren zijn aangebracht. Heeft niets te maken met de zevenplagen in Egypte of iets crimineels. Het is wild geraas vanwege Sinterklaas. Ja, her en der verschenen cirkels en kruisen. En die zorgden deze dag, 30 november 2005, in heel Nederland voor verwarring. Behalve dan bij de trouwe kijkertjes van het Sinterklaasjournaal. A.J. Boshuizen, eindredacteur, weet nog precies wat er aan de hand was. Nou, in 2005 was het zo dat het uh, Pietenhuis van Sinterklaas, wat hij wilde betrekken, bleek verdwenen te zijn. Dat was afgebroken, opgeruimd. Dus toen had Sinterklaas geen huis. En uh, de Pieten besloten toen om bij de mensen thuis dan maar te gaan slapen in alle huizen waar ze dan toch langs gingen. Staan deze tekens ook bij jou op de muur naast de voordeur? Getekende rondjes of een kruisje. Bij steeds meer huizen, scholen en andere gebouwen wel. Volwassenen weten meestal niet wat dat betekent. Dat bleek in de buurt van Leiden. Daar kreeg de politie heel wat telefoontjes binnen... van mensen die zich ongerust maakten over die geheimzinnige tekens. Dat was ook zo. Uh, er kwamen mensen bijvoorbeeld terug van een theaterbezoek. En dan waren er pieten geweest... die daar een uh, cirkel of een kruis op de muur hadden gezet naast hun voordeur. En uh, de mensen waren daar zo van geschrokken... omdat ze dachten dat het om het boevengilde ging... die uh, speciale tekens hadden gezet om uh, het huis te kwalificeren als geschikt om in te breken en ongeschikt om in te breken. Maar dat bleek helemaal niet het geval. Dus, uh, en die mensen belden meteen de politie. En de politie kon gelukkig opheldering geven in de zaak. En die zeiden, als er een cirkel staat bij uw voordeur, dan uh, slaat er een Piet. En als er een kruis staat, dan slaat er geen Piet. Ook de hoofdpiet begrijpt dat sommige mensen zich ongerust maken. Zei hij tegen ons aan de telefoon. Mensen, het zijn geen inbrekers. Integendeel, we komen wat brengen en we komen niks aan. En dan nu het korte nieuws. Uit heel Nederland ontvangen we berichten over cirkels die bij de voordeuren staan. Het lijkt erop dat de pieten echt overal naar een slaapplaats zoeken. Als de slaapplaats niet geschikt is, dan staat er meestal een kruis bij de deur. Dat is heel handig, want aan de buitenkant kan je niet altijd zien... of een huis geschikt is om in te slapen, hoewel... Hier zie je het eigenlijk zo. In het poppenhuis past helemaal geen Piet. Er werd op grote schaal uh, werd, uh, werd er meegedaan door niet alleen hulppieten, maar ook kinderen... die zelf zagen dat bij hun huis nog helemaal geen teken op de muur stond... en ze hun eigen huis eigenlijk bijzonder geschikt vonden voor het uh, slapen van een Piet. En er zijn dus ook gewoon kinderen aan de gang geweest die zeiden... nou weet je wat, als wij een cirkel op de muur zetten dan uh, komt er misschien bij ons een Piet... en misschien vinden onze buren het ook leuk en onze overburen ook. En zo zijn er heel wat signalen afgegeven in Nederland... dat de pieten meer dan welkom waren in de huizen. De pieten waren natuurlijk ook bij Diewertje van harte welkom. Want als er één iemand is die ze in een warm hart toedraagt... dan is dat natuurlijk onze Diewertje. Verwarring dus deze dag, 30 november 2005... vanwege het Sinterklaasjournaal. Of andere manier vind ik dat ook wel een beetje een kerstplaat. Love van Joss Stone. Het is 6 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Een klein bergdorp in het westen van Servië is in de ban van een vampier. Zo'n afgelegen huis is ingestort en nu waart die vampier rond in het dorp. Althans, daar waarschuwt de dorpshoofd voor. De hele Servische pers besteedt aandacht aan dat nieuws en dus kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Correspondent Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was deze week in dat dorpje, Zaroje heet het. Wat, ja. wat, wat, wat is daar nou precies aan de hand? Ja, nou je moet weten: de, de allereerste vampier uit de geschiedenis komt uit Servië. En niet uh, zoals veel mensen denken uit Roemenië. Althans, dat, dat zeggen de Serviërs. Uh, en die vampier komt uit dat dorp, uh, Zaroje. Het is een heel klein dorpje, een paar honderd inwoners. Er zijn twee cafés en een paar huizen en een tankstation en dat het. En die vampier die uh, zou daar sinds jaren dag in een oude molen onderaan de berg langs een kabbelend riviertje uh, wonen. En uh, hij heet Sava Savanovic En uh, dat is een grote legende in Servië. In, in um, maar nu is dus die molen waar hij dus, uh, dus altijd uh, zich in verstopte ingestort. Ja. En um, ja, nu zou hij geen plek meer hebben om zich, uh, zich te verstoppen en uh, vreest dat dorpshoofd dus dat die uh, vampier nu ronddwaalde in het dorp op zoek naar slachtoffers. Dus uh, de man loopt rond uh, met een ketting gemaakt van knoflooktenen. En hij raadt iedereen aan om uh, knoflook op te hangen... en kaarsen aan te steken in iedere kamer van het huis. Ja. En uh, het heeft vooral een enorm mediacircus teweeggebracht. En uh, zelfs uit het buitenland zijn journalisten afgereisd uh, naar het dorp. Uh, dus uh, ze weten niet wat ze, wat ze meemaken daar. Nee, ze weten niet wat ze meemaken. Uh, maar nemen ze het serieus, die dorpelingen? Ja, kijk, als je een hele dag doorbrengt uh, in dat dorp, wat ik uh, heb gedaan uh, deze week... ...dan hoor je hele verschillende verhalen natuurlijk. In het café bijvoorbeeld uh, lachen ze erom. Ja, we zijn toch niet gek, uh, zeggen ze daar. Dit zijn verhalen waar wij onze kinderen mee bang maken. Weet je, dat dorpshoofd ook, hè, dat ze zeggen van hem, uh, hij, is niet, hij is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Maar er zijn wel degelijk mensen die, die het bestaan van vampiers, laten we zeggen, uh, het voordeel van de twijfel geven... He, je weet maar nooit, zeggen veel mensen. Dus ze nemen geen onnodige risico's. En nou is Servië best wel een bijgelovig land. Dus dat verbaast me ook niet zo. Maar overigens niemand, ook de mensen die niet in vampiers geloven... niemand die ik daar gesproken heeft... durft na zonsondergang naar die molen af te dalen. Oh nee? Dus het leeft, het leeft wel degelijk. En jij hebt dat ook niet even geprobeerd? Of gedaan? Ik ben er geweest. Ja, alleen uh, wel overdag. Maar niet na zonsondergang? Nee. Wat zit hier nou eigenlijk achter? Is dit gewoon een, een handig maniertje om dat dorp op de kaart te zetten? Uh, als ja. toeristische attractie bijvoorbeeld? Moet dat ja, geld verdiend worden? Uh, uh, het blijft een beetje een, beetje een mysterie. Maar uh, die Serviërs die zien hun... hun Vampier Sava Savaan is dus de oudste vampier ter wereld. En dus niet hè, wat iedereen denkt, Dracula in Roemenië. En die inwoners willen daar wel wat meer erkenning voor. En vooral dat dorpshoofd, heb ik het idee. En uh, weet je, ik heb ook een man gesproken bijvoorbeeld die zegt: kijk naar nou, Dracula, die heeft een uh, enorm kasteel. En onze Sava moet leven in een afstandse molen, dat is toch niet eerlijk. Ja. Kijk, dan komt de aap uit de mouw. Zarosje als, als vampierdorp wil op de toeristische kaart. Ja, Met op, uh, het monster van Loch Ness en ja. nou, na. En een goede merchandise, hè? Dat hoort ja, er ook bij dan. Zeker. Alleen dan moeten ze wel wat doen aan hun infrastructuur. Want uh, ja, het, het, het, het, er is echt verder niks te beleven in dat dorp. Ja. He, er is niet eens een parkeerplek bij de molen. Er uh, is dus geen souvenirkentje. Dus, dus Daar moeten ze dus auto's auto's auto's. nog even aan werken. Dankjewel dat Mitra Lazar vanuit Zerf. Ik moet het hierbij laten. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we weer nu terug uh, met. Ja, de actie wordt op schoot. Kan weer uit de mottenballen. Nu Fox aast op de samenvattingen van de Eredivisie. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Divisie. Twente Ado. De neus in de boter. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. Vijenoord RKC. Uh, het schot van K. En de 2-0 is daar. Willem II Heerenveen. Goedemorgen ja. Nummer 3 hoor. En nog kwart voor 9. Er zit straks op gebied. voor. Niet, niet. Ajax PSV. Nieuw voor de voeten van Zyklonzon. Die het duel gaat met Breuer. Maar Zyklonzon Wit. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu.